Gert Pluk met het NOS-journaal. Het kabinet vindt dat Molukse knilveteranen lange tijd te weinig erkenning en waardering hebben gekregen. Premier Rutte sprak op de 14e editie van Veteranendag in Den Haag over een vergeten groep. De Molukse knilveteranen zijn lange tijd onvoldoende onderdeel geweest van de veteranengroep, zei Rutte in de ridderzaal. Sinds 2017 hebben meerdere Molukse knilveteranen de onderscheidingen gekregen waar ze recht op hadden. En premier Rutte is daar blij mee. Aan de vooravond van een NAVO-top in Brussel onderzoekt het Pentagon... wat de kosten en de gevolgen zijn van het verhuizen of terughalen... van de 35.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. Volgens de Washington Post heeft Trump eerder dit jaar... tijdens een overleg met militaire adviseurs gezegd... dat hij de troepen het liefst terughaalt uit Duitsland. Hij vindt dat er te veel militairen zijn gelegerd... en dat Duitsland te weinig uitgeeft aan de NAVO. Een van de onderzochte scenario's is het verplaatsen van troepen naar Polen. Het Pentagon noemt de analyse routine. Nederland mag over ruim 30 jaar geen afval meer hebben. Van alle niet meer gebruikte materialen moet vanaf 2050 iets nieuws worden gemaakt... schrijft staatssecretaris Van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer. Nederland moet stoppen met het gebruik van plastic wegwerpartikelen zoals plastic bordjes, rietjes, roer en wattenstaafjes voor eenmalig gebruik. Het kabinet volgt hiermee de Europese Commissie die onlangs bekend maakte... dat het gebruik van kunststof in de toekomst moet worden beperkt. Van naar station Zwolle rijden met ingang van vandaag tot en met 15 juli geen treinen. ProRail vervangt en verplaatst sporen en wissels en legt ook een nieuwe aan. Dat is nodig om in de toekomst meer reizigers te kunnen verwerken en reistijden te bekorten. De NS zet de komende weken bussen in. De extra reistijd is naar schatting 15 tot 45 minuten.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 What's up? Ook weer zo'n heerlijke klassieker aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. de Toto en Stop Loving You. Ja, 7 over 3. We zijn er weer. Studio Torweg Dina waar het lekker cool is vanwege de Airco of dankzij de Airco. Maar buiten is het een behoorlijk zomerstemperatuurje een graadje of 26. Dus uh, we mogen niet klaar, galbertje. Ik klaag ook niet, ik zit lekker binnen. Jij zit lekker binnen bij de airco, je hebt zo, gelijk. Ik ben niet zo'n zon aanbidder. Maar goed, het is, staat ook een heerlijk koel co windje nog wel hoor. Als je goed op goed, uh, goed plekje zoekt. Mooi, wat gaan we allemaal doen in dit uur? Nou ja, het, uh, om drie uur, uh, dus onlangs om drie uur... is uh, de kwalificatie uh, begonnen van de Formule 1 race in Oostenrijk. Die morgen verreden gaat worden. En uh, ik heb van jou begrepen dat uh, Max uh, zijn auto net weer op tijd uh, heel had. Net op tijd uh, nieuwe sensoren erin. En hij rijdt nu in zijn eerste Outlab.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 Lasciatemi cantare una canzone, piano piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, Sono un italiano, un italiano vero. Italiaan, een Italiaan, een si Italiaan, een La crema da barba, lamenta, con un vestito gessato sul blu E la moviola viola la domenica in kikoo un Giorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto Con la bandiera in tintoria una 600 giù di carrozzeria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 Ja, nog Ja, wij in de studio van ZFM hebben dus zomaar in onze bol. En dat hoor je ook aan de muziek, hè? We deze van uh, Toto Cantunio en Litaliano. We kijken ondertussen naar uh, Q1 van de, de kwalificatie Formule 1 in uh, Oostenrijk. Oranje tribune zo aan de zijkant. Wel een mooi gezicht uh, om uh, te zien. In momenteel in Q1 hebben we nog vijf uh, minuten te gaan. Maxe stappen op dit moment, uh, als ik het goed heb, op uh, P4. Net, net achter Rijkonen, dus het blijft spannend.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 Verder zangeres Saskia Soulful met onvervaste dance classics en oma Reine en niet in de laatste plaats zanger Jackaim met danshits van Nu en Soul... van aanvang naar 8 uur. Ook vanaf 8 uur pakt discotheek Chin Chin uit... met een drietal bekende DJ's Edwin van der Wouden alias DJ Anciano... met veel opzwepende dance classics. DJ Patrick en DJ Bobby gaan er een geweldig feest van maken... op het plein voor de Chin met een geweldige mix van dansbare muziek. Muziekfestival Zandvoort nodigt ouderen en jongeren uit... voor een swingend en op festival... in het bruisende centrum van Zandvoort. Van een middag vanaf vier uur gaat het los... het zomer, tweede zomerfestival in het centrum van Zandvoort. Nou, en het weer werkt lekker mee, dus we kunnen graag genieten... inderdaad van dit zomerfestival in het centrum... En bij de Chin Chin ja, daar ga je heel veel danceclassics horen. Nou heb ik er ook even eentje uitgekozen. Ik denk dat kunnen wij ook hè, van ZFM. Lekkere danceclassic muziek draaien. Hier is Earth, Wind Fire.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 Ja, Even denken, wanneer is het ook weer ergens in augustus, geloof ik. Nou, Begin augustus. Wij houden het voor u in de gaten. Zodra de datum bekend is, we zullen wij erop terugkomen. Zo is het. Dankjewel. Hier is Patty Smit en Because the Nights. I am. Pull me close. Try understand. The fire I breathe love is a banquet on which we feed Ik valt me weer mee dat deze plaat niet eens kraakt. Is, maar ze is wel al, al heel oud alweer. Uit uh, 1978 hoorde je Patty Smith En dit leuke plaatje, Biko's de Nights. Inmiddels uh, half vier, Albert zitten zit er klaar voor de evenementagenda. Ja, allereerst zoals al eerder aangegeven in dit uh, programma... de allereerste blootgewoon beachparty is uh, aan uh, de gang. En uh, vandaag organiseert blootgewoon bij Strandpaviljoen Adam en Eva... de allereerste blootgewoon beachparty op het Naakstrand van Zandvoort...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 Haringfeestje en, uh, het begint lekker druk te worden hier. De zangers daar ik uh, net voorbij uh, ja, De mensen stromen al toe. Om 4 uur begint het feest. Nou, ja, je hoort wel aan de muziek waar die sneller doen. Ik, ik zal even stil zijn. Ja. Ja, je komt een beetje een beetje... Ja, ja, Wat voor soort muziek kunnen de gasten van Haringfeestje aan zee verwachten van jou, Willem. Uh, dat, uh, dat varieert van lang.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 <laughs> heel goed, heel goed. Maar goed. Nee, maar het ruikt hier heerlijk, hè? want er worden palen gerookt, makreelen gerookt. Okay. Uh, eigenlijk zou jullie gewoon op vijf uur moeten zeggen van uh, we draaien het licht uit en we gaan lekker naar twaalf doen. En uh, dan gaan we een biertje drinken en een visje happen. Dat ligt, je, de, dat ligt in, de, in, de, in de planning, uh, Willem. Goed. Ja, nee, hartstikke goed, prima. Dus collega Willem bruist, bruist niet alleen in de studio of op internet, maar ook op het strand.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 de muziek van Johnny Kita Watson. En Love is a Real Mother for You. We kijken ondertussen naar Q3, uh, Albert-Jan. Spannen uh, nog ja. vier minuten daar te gaan. Op dit moment vijfde en zesde plek uh, Red Bull. Uh, uh, Verstappen en Ricciardo. En Ricciardo staat uh, nu net voor Verstappen. Ja, laten we hopen dat... Uh, nou gaat Verstappen nou, er weer ja, voorbij. Ja, ja, ja. <laughs> dat dat bedoelde we maar weer.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 Wij zijn er nog één uur lang zo meteen na vier uur, en de laatste is Eros Ramsotti. en terra, promessa, tot zo. Siamo i ragazzi di oggi, e siamo sempre l'America. Guardiamo lontano, troppo lontano. Viaggiare la nostra passione, incontrare nuova gente, provare nuove emozioni, E stare amici di tutti. I nostri pensieri noi non ci perderemo, non ci stancheremo di cercare il nostro cammino. Siamo i ragazzi di oggi, gingari di professione, con i giorni davanti, e in mente un'illusione, non siamo fatti così, parliamo sempre al futuro e così immaginiamo.